Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De zilveren race van Tom Dumoulin was zeker niet zijn laatste. Hij had het afgelopen jaar een soort sportieve burn-out en vond het wielrennen niet echt leuk meer. Dumoulin dacht erover na om te stoppen, maar na zijn Olympische tweede plek in de tijdrit denkt hij er toch anders over. Ik ga door. Ja, ik, uh, ik merk wel uh, dat ik wielrennen nog steeds een hele gave sport vind. En, en dat ik het nog steeds heel gaaf vind om mezelf de hoogste doelen te stellen en, uh, en daarvoor te gaan. En, um ja, ik voel heel veel support van de mensen om me heen. Goud was trouwens voor zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic... en brons voor Rohan Dennis uit Australië. In Goes is een jongen van 15 opgepakt voor een steekpartij. Gisteren werd een jongen van 16 neergestoken op straat. Volgens de politie kenden de twee elkaar. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, weten we niet. Toeristen moeten beter opletten rond het spoor. Volgens ProRail is sinds het begin van de vakantie... het aantal bijna aanrijdingen per week... Verdubbelt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in hun vakantiegebied een rondje gaan wandelen of fietsen. En nog gauw even langs de spoorbomen glippen. Een bijzondere buitenspeelmiddag voor Levi van Elf. Hij zat te vissen bij een vijver in Hulst in Zeeland. En ineens zag hij iets drijven. Een heel klein puntje eigenlijk. En wat dacht je toen? Ik dacht, wat? Hoe kan dat? Het bleek een kistje vol sieraden te zijn. Kettingen, oorbellen. Armbandjes. Met allemaal plaatjes erop en zo. Het waren niet echte juwelen, maar... voor iemand was het misschien wel waarde. Levi heeft zijn opgeviste schat aan de politie gegeven... en hoopt dat de eigenaar hem komt halen. Het weer nog zonnig, maar net als gisteren... kan er vanmiddag overal wel een buitje vallen. Ook met onweer, het is 20 tot 23 graden. Morgen ook zonnig en iets vaker droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Veel luisterplezier. We hebben vandaag begonnen met Linda Ronset, You're No Good. En we gaan door met de Nederlandstalige Ronnie Flex, Emma Heesters, Alles Wat Ik Mis. die te maken hebben met kanker. Heeft u ervaring met kanker of bent u een naaste die iemand met kanker heeft? In deze lotgenotengroep wisselen deelnemers ervaringen uit, Beiden elkaar emotionele steun en krijgen informatie en advies. Iedere tweede maandag van de maand van 10.30 tot 12 uur. Voor aanmelden of meer info bel of mail Esther Madeira 06 1 9949748. Ik herhaal 0619949748. Of e-mailadres e.madera.plus.zandvoort.nl. En ik ga door met de Celtic Thunder Whiskey in the Jar. Maybe seven. Falling instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. David Warren Brubeck, geboren op 6 december 1920... en overleden op 5 december 2012... was een Amerikaanse jazzpianist en componist. Die wordt beschouwd als een van de belangrijkste exponenten van de cool jazz. Veel van zijn composities zijn jazzstandaards geworden... waaronder In Your Own Sweet Way en The Duke... Tupac's stijl varieerde van verfijnd tot bambaristisch en weerspiegelt zowel de klassieke opleiding van zijn moeder als zijn eigen improvisatievaardigheden. Zijn muziek staat bekend om de gebruik van ongebruikelijke maatsoorten en het van elkaar leggen van contrasterende ritmes, meters, meters. ...en toonnataliteiten. Brubeck experimenteerde gedurende zijn hele carrière met maatsoorten. Hij was ook een componist en orkestrale en heilige muziek... ...en schreef soundtracks voor televisie. Vaak ten onrechte toegeschreven aan Brubeck werd het nummer Take Five... ...dat een jazzstandaard is geworden. Gecomponeerd door de oude muzikale partner van Brubeck... ...alt-saxofonist Paul Desmond. Take 5 verschijnt op een van de best verkochte jazzalbums, Time Out. Hier is Dave Brubeck met Take 5. I'm going to 24 uur per dag. This is Everybody when I kiss the teacher And they must have Yeah. Dit was When I Kissed the Teacher. Natuurlijk van ABBA. We gaan door met Harpo. Movie star. Hoe vaak drukken voetgangers en fietsers gemiddeld op de knop van een stoplicht voordat het groen wordt? Helaas, dat wordt niet bijgehouden, vertelt Marcel Mulder, verkeerslichtregelaar bij de dienst Ruimtelijke Ordelingen in Amsterdam. De schatting dan? Bij een stoplicht moet je in één keer drukken om het op groen te laten springen. In het algemeen springt de stoplicht tussen de 30 en de 60 keer per uur op groen. Zo vaak wordt het dus in ieder geval gedrukt. Maar dat zegt weinig over de daadwerkelijke drukzijgers, zegt hij. Tijdens het rode licht wordt soms meerdere keren op het knopje gedrukt. Niet dat dat nut heeft, maar de knop dient namelijk alleen om het stoplicht te laten weten dat er iemand staat. Na een minuut of twee springt het dan op groen. Een voetganger die honderd keer drukt, moet net zo lang wachten als dat hij één keer drukt. Verkeerspsycholoog Gerard Tentole denkt dat we vooral vaker drukken als er veel autoverkeer is. Zelf bepalen of je kunt oversteken, eventueel door rood te lopen of te fietsen, wordt dan lastig. En dat gebrek aan controle is niet aangenaam. Daarom drukken we meestal vaker, met het idee dat de, de wachttijd korter wordt. Maar hoe vaak we daarin doorslaan, dat is onbekend. Zo'n 40.000 tot 60.000 mensen in Nederland horen de hele dag iets ruizen, piepen, fluiten, zuizen, bonken of brommen. Vaak ook in hun slaap. Voor een wachtend kind is er niets leuker dan heel vaak te drukken. Dit was Billy Swan met I Can Help. Is Nederlands uw tweede taal of wilt u grammatica ophalen? Afhankelijk van de vraag oefent de docent met u in een ontspannen sfeer de Nederlandse taal. Leer de taal, de Nederlandse cultuur, manieren en gebruiken. De cursus kost 5 euro per maand en begint in september. De aanmelden kunt u bij www.plus.zandvoort.nl en ik ga door met Olivia Newton-John. Have you never be a mellow. Fans for Optimaal. Zee. FM. Shakira is een Colombiaanse zangeres en geboren in 1977. Na de sterrenstatus in Latijns-Amerika te hebben bereikt... brak ze wereldwijd door in 2001 met het nummer Whatever Whatever. Shakira was vier jaar oud toen ze met buikdansen begon. Ze vertelde in een interview... Buikdansen zit in mijn genen. Zodra ik een trommel hoor, begin ik vanzelf te dansen. Buikdansen is haar handelsmerk geworden. Toch heeft Shakira soms spijt van het feit dat ze ooit met buikdansen begonnen is. Zo vertelde de zangeres dat ze gek wordt van de mensen die denken dat ze buikdanst om sexy te zijn. Daarbij vertelt ze dat buikdansen gewoon een manier is om zichzelf uit te drukken. Ze brak als eerste door in Brazilië en Spanje met de daaropvolgende volgende album Peligro, Gevaar. Van al, dat album verkocht ze meer dan 2 miljoen exemplaren. In 2001 brak ze met eerste Engelstalige album Laundry Service uit. Met dit album brak Shakira wereldwijd door. Dit album verkocht meer dan 27,2 miljoen exemplaren wereldwijd. Het nummer Whatever Whatever werd een wereldhit. Zoals Ike en Tina Turner met Nutbush City Limits. Kom een biljartje leggen met een vriend of een kennis. Er zijn nog mogelijkheden beschikbaar op dinsdagmiddag van 1 tot half 3... woensdag van 12 tot half 2... donderdag van 12 tot half 2 en vrijdag de hele dag. De kosten zijn 3 euro per persoon, inclusief een kopje koffie of thee. Aanmelden bij Eva Elfrink 06-3380... 3279 of per mail naar e.lfrink En ik ga door met de hollies. The air that I breathe.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 On the faces of people going by, I see friends shaking.